5 uur, het NOS Journaal, Ewout de Jong.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 Griekenland heeft veel meer geld nodig dan eerder gedacht. Om een faillissement af te wenden moeten de eurolanden voor minstens 250 miljard euro aan noodleningen uitkeren. En dat staat in een vertrouwelijk rapport van de Europese Commissie, de ECB en het IMF. Juist vandaag zijn de Europese ministers van Financiën bijeen in Brussel om te praten over de schuldencrisis. Correspondent Tijn Sade was daarbij. Tijn was dit rapport onderdeel van het gesprek.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 Kijk eens aan. Ja. En in eerste instantie zou Griekenland eh, 109 miljard euro nodig hebben. Dat is, dat is toch wel schrikken. Hoe kan dat er eigenlijk allemaal zomaar groeien? Ja, kijk, nou ja, niet vergeten, hè? we zijn ooit begonnen al met een uh, ruime 100 miljard. Uh, we zijn alweer over die volgende 109 miljard voor Griekenland bezig. Wat dan in de zomer, ja. 21 juli, is besloten. We zijn nog aan, uh, in tranches aan het uitkeren wat ze bij die eerste lening gekregen hebben. En ondertussen, ja, uh, de werkelijkheid haalt ons in. Inderdaad, uh, er is uh, minimaal 250 tot zo'n 444 miljard nodig. Waar komt het heel simpelweg op neer? De rapporteurs van de zogeheten Trojka, Europese Commissie... het IMF, Monetair Fonds en de Europese Raad, die hebben, sorry, de Europese Centrale Bank, die hebben heel nauwkeurig weer onderzocht in Griekenland hoe ze ervoor staan. Nou, ze staan er dus heel slecht voor. De schuldenlast en de rentes die ze daarop betalen, die is zo enorm hoog. Ze kunnen tegelijkertijd die economie niet meer van de grond tillen. Er is geen enkele economische groei. Het ligt helemaal plat. En ook allerlei hervormingen blijven daardoor uit. Het, is dus, ja, het water staat Griekenland.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 50 en misschien zelfs 80 procent kwijtschelding... Dat was Tijn Zadé in Brussel. De Tweede Kamer debatteert al de hele zonnige zaterdagmiddag over de eurocrisis. Verslaggever Wilco Boom volgt dat debat. Vergader op zaterdag, Wilco, dat is wel erg ongebruikelijk. Uh, is het spannend? Ja, was het maar waar dat het spannend was. Hè? Premier Rutte is net een uur aan het woord geweest. En de belangrijkste uitspraak die hij heeft gedaan... is dat hij heel weinig kan zeggen... omdat hij anders minister De Jager in Brussel voor de voeten loopt. Minister De Jager die daar met zijn collega financiënministers aan het vergaderen is over de problemen van Griekenland. En eh, Rutte wilde ook helemaal niks zeggen over het bericht... waar je net over sprak met collega Tijn Sade. dat Griekenland nog veel meer geld nodig heeft... dan tot nu toe bekend is geworden. Want ook dat zou de onderhandelingen in Brussel volgens Rutte... alleen maar frustreren. Nou, bij een aantal partijen in de Tweede Kamer... met name de Socialistische Partij en de ChristenUnie... die waren wel wat geïrriteerd door de terughoudende opstelling... van eh, premier Rutte, maar de premier die gaf geen krimp. Onze Kamer heeft er toch recht op om te weten hoe het kabinet denkt over dat soort opties die nu de ronde gaan over het noodfonds. Het is toch een hele principiële kwestie. Op het moment dat je eigenlijk een ECB en u in gaat trekken bij zo'n noodfonds... en dat je dan zo'n noodfonds een status van bank, een licentie van bank gaat geven. Wat, wat zou kunnen betekenen uiteindelijk dat de drukpersen bij de ECB worden aangezet... om het probleem van Italië op te gaan lossen. Dat moeten we toch niet willen. En daar mogen we toch ook een duidelijk statement van het kabinet over horen. de voorzitter, ik doe schade aan de onderhandelingspositie van Nederland... als dadelijk op Reuters berichten verschijnen over wat ik hier zeg... over dit soort onderwerpen, terwijl op dat moment Jan Kees de Jager bezig is... om een collega in de Europese discussie uh, onder druk te zetten... om akkoord te gaan met een bepaalde opvatting van de Nederlandse regering. Dat kan gewoon niet. Ja, weinig opvatting dus bij premier Rutte... hier in debat met uh, fractievoorzitter Slob van de ChristenUnie... en wel veel opvatting van de Tweede Kamer. Maar daarbij zaten niet heel veel grote verrassingen. Het meest opvallende was misschien wel dat PvdA-kamerlid Ronald Plasterk... het kabinet waarschuwde dat zijn partij steeds minder vertrouwen heeft in de leiders van de eurolanden en in het kabinet, omdat die nu al maanden bezig zijn zonder succes een reddingsplan voor die euro te maken. Ik vind dat die 17 regeringsleiders er sinds de dag van de waarheid, 21 juli van deze zomer, een ongelooflijke puinhoop van gemaakt hebben. En langzamerhand moet ik eerlijk zeggen dat mijn fractie minder vertrouwen krijgt dat dit gezelschap van regeringsleiders ook bezig is het probleem echt op te lossen. Het had opgelost moeten worden... Het moet opgelost worden in het belang van de Nederlandse burgers... maar als dat zo blijft doorgaan... dan krijgen wij er langzamerhand echt een zwaar hoofd in. Ja, en deze, deze waarschuwing van Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid... is niet zonder betekenis voor het kabinet... want het kabinet van premier Rutte is voor zijn eurobeleid... afhankelijk van oppositiepartij PVDA. Nou ja, en de PVV, de echte gedoogpartner van het kabinet... die benadrukt bij monden van Tony van Dijk... dat er geen extra geld naar Griekenland moet... dat er helemaal geen geld naar Griekenland moet... omdat dat paarle voor de zwijnen is volgens Van Dijk is het een grote schande dat particuliere Griekse spaarders nu hun geld in veiligheid brengen op buitenlandse banken, terwijl van andere EU-landen steun wordt gevraagd om het land te redden. Nou, zo zijn ze al een paar uur bezig. Gaat het debat nog tot iets concreets leiden, denk je? Nou, eigenlijk niet. Behalve dan dat langzamerhand duidelijk wordt... dat de regeringspartijen VVD en CDA, net als de oppositiepartijen PvdA, D66 en GroenLinks... het kabinetsbeleid, als het om die euro gaat, in hoofdlijn wel blijven steunen. Waarbij onder andere de VVD en de PvdA, de grootste regeringspartij... en de grootste oppositiepartij, benadrukken dat die speciale eurocommissaris... voor toezicht op de begrotingsdiscipline van de lidstaten, dat die er echt moet komen en dat premier Rutte en minister De Jager... daar in Brussel het vuur voor uit hun sloffen moeten lopen. Nou, we wachten het af. Dankjewel, Wilco Balm. Dit is het NOS Journaal, Het Ewout de Jong. Het Korps Landelijke Politiediensten onderzoekt of de politie zelf een file heeft veroorzaakt op de A2. Vanochtend reden twee benzinedieven op die file in. En daarbij viel een dode, een inzittende van een stilstaande auto. De dieven waren bij Culemborg van het tankstation weggereden... zonder te betalen en de politie zette de achtervolging in. De vluchtende auto botste vervolgens bij Apkoude op de file. Verschillende ooggetuigen zagen het gebeuren. Het ging gewoon heel snel. Je ziet overal mensen. Je ziet één rookwalm en die rook is weg. En uh, je ziet gewoon de ravage en daar ligt er daar dus een, een man die dood is. En dat is ik, nou ik het vertel, ik ga helemaal, ik ben, man. Je ziet ook nog erg wit, je trilt ervan, heb je het ongeluk echt zien gebeuren? Hij, hij zegt zo, er komt zoiets aan, de achtervolging, ik denk. En voordat hij het zei, toen waren ze, ze er al. Hij kijkt dat op televisie, zegt hij. Dus hij zegt, er gebeurt altijd zo op televisie, dus naar ook, nou ook, verdomd. Hij zegt het en toen ze al. klap. Hoe zag je dat het om een achtervolging ging? De politie hield zeg maar, de snelweg expres, creëerde ze expres een file. Dus en Dat zag ik op tv altijd. Dan, waarschijnlijk doen ze dat omdat er een achtervolging gaande is. Dus Terwijl ik dat tegen hem zeg, voor, eigenlijk nog met een geintje van... dan komen ze er zo aan. Maar ik keek al wel achterom en toen zag ik ze inderdaad al gelijk aankomen. Ja, en toen knalden ze vol op de, op de, op de paar auto's achter ons erop. En toen, uh, ja, toen was er een hoop rook. En uh, ja, Toen zag je een hoop politie aankomen met getrokken pistolen inderdaad. En toen die rook weg was, ja, dan zag je een ravage. Nou, nu zien we het resultaat hier ook. Ja, moet je kijken, dat voor de euro. Benzine, omdat ze niet te hebben betaald. Het was een bijdrage van RTV Utrecht, verslaggever Hildau van Opzeeland. De problemen met pinbetalingen in winkels zijn opgelost. Dat zegt het bedrijf Equens, dat alle elektronische transacties verwerkt. Volgens het bedrijf was de oorzaak een hardwareprobleem dat vannacht ontstond. Hierdoor hadden klanten van verschillende banken vandaag problemen met pinnen. Vooral rond het middaguur. Zo'n 30 van de transacties in winkels werd geweigerd. Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB zit René Passet. Met een aantal files rond Amsterdam en Utrecht. Op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Bij Knoopend Muidenberg inmiddels 5 kilometer. Daar zijn twee rijstoken dicht. Richting Amsterdam staat er tussen Knoopend Muidenberg en Muiden slot 2 kilometer. Ten noorden van Amsterdam ook problemen. Na een ongeluk op de A10... Tussen Oostzaan, zaanerwerf en Westpoort is dus de rechte rijst ook dicht. Er staat 2 kilometer file richting Den Haag. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Maarsbergen en Driebergen 4 kilometer. En op de A28 ten slotte Amersfoort naar Utrecht. Tussen de Afrit, Den Dolder en Utrecht 2 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws: Griekenland heeft veel meer noodhulp nodig. Blijkt uit een vertrouwelijk rapport. Premier Rutte kan weinig zeggen op speciaal ingelast Kamerdebatten over de eurocrisis. En het KLPD wil weten of de politie Utrecht met opzet een file op de A2 heeft veroorzaakt om een achtervolging te beëindigen. En daarbij kwam één persoon om het leven. En dit was het NOS Journaal. Zometeen gaat langs de lijn verder met het Sportforum.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 Goedemiddag, we gaan door tot zes uh, uur met het sportforum. Tom Boot is er als altijd, Fouke Boy zit aan tafel de technisch directeur van FC Utrecht en Gert-Jan Verbeek, de trainer van AZ. En we gaan het nu hebben over FC Utrecht. Erwin Koeman stapte deze week op als trainer. Hij vertelde zelf het hoe en waarom. De strekking van mijn verhaal in het kort is, ik ben Erwin Koeman en die wil ik graag blijven.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 Nou, we hebben, wel, uh, we hebben wel het een en ander zien aankomen. We hebben wel een bepaalde gevoel uh, zien uh, aankomen. Uh, maar met betrekking tot uh, het, het indienen van het verzoek om uh, binding van het contract, dat absoluut niet. Nee, is maar even wat dingen uit de weg ruimen dan. Want het seizoen ja, was al niet al te rustig. Vlak nadat Koeman kwam uh, werden de beste vier spelers van Utrecht verkocht. Van Wolfswinkel, Mertens, Strootman en Vorm. Uh, later was er nog het akkefietje, met name tussen jou en Koeman... over het aantrekken van Rodney Snyder. Uh, ja, ik zal Het zal allemaal niet meegeholpen hebben, maar heeft het een rol gespeeld, ja of nee? Nou, ik denk dat, uh, dat daar zowel Erwin als, uh, als ook uh, uh, algemeen directeur Wilco... en ook zelf uh, duidelijk in geweest... Dat, dat, uh, dat we het daar absoluut niet in moeten gaan zoeken. Onze werkrelatie was verder prima. Uh, daar lag het niet aan. En Dat maar heeft het... hij deze week ook nog weer aangegeven, dat, ja, dat dat het niet was. Ja, dat heeft hij ook uh, kenbaar gemaakt. Dat heeft hij ook gezegd tijdens de persconferentie. En heeft het ook daarna herhaald. Uh, waar het vooral uh, mee te maken heeft gehad, is, is het feit... dat uh, ja, Kijk, wij hebben bij Utrecht een beleid... Een, een wij, wij zijn ook met dat beleid continu bezig om ons, om ons te verbeteren. We zijn continu in ontwikkeling. En, en, en bij Erwin was het een geval dat hij, ja, dat hij erachter kwam dat hij niet op de juiste plek zat. En, met name. Letterlijk of figuurlijk? Nou, figuurlijk in de zin dat je moet je ook thuis moet voelen ja. op, een, op een positie waar je in komt te werken. En, en wij hebben een, een bepaalde cultuur bij FC Utrecht. Um, en wij hebben ook uh, uh, ja, onze eigen identiteit. En, um, en daar, hij, daar worstelde hij mee. We hebben dat gezien, daar hebben we ook gesprekken over gehad. Wat, wat bedoel je daar precies mee? Dat, dat, um, het is een Utrechtse gezellige nou, club. Het is, uh, ja, waar iedereen in en ja, uitloopt bij elkaar. Ja, dat is altijd al zo geweest. Dat is altijd uh, in de loop der jaren. En, en dat was in het oude stadion ook al zo. Iedereen komt binnen. En, je, uh, en daar was eigenlijk de faciliteit heel erg, heel erg slecht. Maar bij ons zijn die gewoon juist sterk verbeterd. Alleen, wij willen een bepaalde identiteit en een bepaalde visie niet kwijtraken. En we hebben wel met hem gezeten. We hebben ook aanpassingen gedaan in dingen die hij zag. Dat wij zeggen van ja, daar heeft hij ook gelijk in. Uh, om die reden investeren we ook uh, iets van 25.000 30 30.000 euro uh, voor verbeteringen. Uh, en intern. dit gaat dan allemaal letterlijk over de werkplekken, ja. voor de duidelijkheid. Ja, ja, hij voelde zich daar niet ja. happy, te veel mensen, geen privacy. Ja, ja hij had daar heel veel moeite mee. Kijk, en, uh, en waar het dan om gaat, is dat je, je wilt je coach wel een stukje tegemoet komen. Daar hebben we ook veel gesprekken over gehad. Maar we hebben ook, dat gaf ik net al aan, ook onze identiteit, ook onze cultuur. En die willen we niet prijsgeven. Bij ons zijn er eenmaal jeugdspelers uh, die heel graag de eerste helftallen spelers zien. Die ze willen aanraken. Uh, dat is, uh, wij zijn een, een, we hebben een clubcultuur dat we, dat we laagdrempelig zijn. En dat wij uh, open-minded zijn voor, voor de mensen. Ja, daar hoort dit een stukje bij. En, en dan is het maar net, past dat dan ook bij de persoon? En kijk, en iedereen is anders. En iedereen heeft zijn gebieden waar hij zich aan. Aan, aan irriteert en ergert. En bij Erwin ging dat op een gegeven moment ja, een richting op... waarin we zagen dat hij daar heel veel moeite mee had. En wanneer was dat? Wanneer ontstond dit probleem? Want ik kan me zo voorstellen, als jij hem in de zomer aantrekt... dat je hem even laat zien van nou, dit is je werkplek... en uh, dit is dat, en dit is dat, en dit is dat. En dat hij dan misschien al na een paar dagen... of na misschien hooguit een paar weken zegt... ik voel me hier niet zo blij in deze omgeving. Nou, dat, dat, dat, dat, uh, dat ging gaandeweg uh, de, de voorbereiding. We hebben drietal gesprekken gehad. En uh, je hebt terecht... Uh, Erwin zegt zelf ook, van, ja, ik had mijzelf uh, beter moeten voorbereiden op uh, de accommodatie... of ik mij daar wel prettig zou voelen. Dat gaf hij ook uh, zelf toe. Uh, en uiteraard uh, is het voor ons ook wel een leermoment... om, om een trainer op voorhand uh, daarin beter in te lichten... en zeggen van ja, dit is, uh, dit is FC Utrecht. Uh, wij hebben daar nooit echt nooit mee te maken gehad. We hebben daar nooit in het verleden mee te maken... dat een, dat, dat, dat een, een struikelblok zou worden voor een trainer. Maar in dit geval, uh, Erwin is Erwin. En we moeten ook respecteren dat hij uh, ze ook aangeeft... van ja, ik ga daar niet in, in verder... Uh, en dan vind ik het wel moedig om, om dit besluit te nemen. En dat uh, hebben we uiteindelijk ook moeten respecteren en accepteren. Uh, helaas, het was het niet uh, zo bedoeld. Uh, kortweg, ja, uh, je, misschien om het zo duidelijk te krijgen... Je, je, je kan wel eens een huis huren of een huis kopen... maar als je daar eenmaal gaat wonen en je, je, je merkt van... ja, ik voel me hier echt helemaal niet thuis. Ja, Dan kun je lang blijven zitten, maar uiteindelijk ga je daar weg. Ja. Kan jij iets voorstellen bij dit probleem, Gretjan? Ja, ik kan mij. Want ik ken echt een... Uh... Persoonlijk. En, uh, het is Wie is daar gevoelig voor? Nou, hij is gevoelig voor sfeer. Als voetballer al, en, uh, en als trainer ook. En, uh, en uh, hij, heeft, hij, hij zegt op een gegeven moment: ik mis, hè, de, ik mis, mis een, een bepaalde sfeer, een prettige sfeer. Nou ja, en, en dat, dat is voor hem om, om daar uh, invulling aan te geven. Ja, maar uh, ik zei al, uh, het is heel belangrijk als je voor een club kiest... Uh, of je kijkt of jij bij die uh, club past, hè? dus de cultuur, de kernwaarden. Hè? Zijn dat jouw kernwaarden of kun je je daarin vinden? En, uh, en daar moet je heel uh, streed zijn naar jezelf toe. Hè? Want anders uh, kom je inderdaad uh, op een gegeven moment op een, in een gewetensvraag. Zeker op het moment dat je je zo in elkaar steekt als Erwin in elkaar steekt. Ja, maar jij, jij benoemt het vooral als dat hij een prettige sfeer mist. Maar lijkt, nee, lijkt me nee, oh, dat, je... dat zijn, waren zijn woorden. Maar dat moet je ook betrekken op hemzelf. Hij vond dat voor zichzelf geen prettige sfeer. Maar uh, vo voordat het een eigen leven gaat leiden... op Zouder Mollen heerst een, een, een prettige sfeer. Alle mensen die daar werken hebben een prettige sfeer. En wij, wij zijn be bezig om ook verbeteringen te doen. We zijn een dagopleiding geworden. Het is ook wel drukker, dat hebben we ook gezien. Daar zijn we ook mee bezig. Uh, wij waren ook bereid om een aantal aanpassingen. We zijn ook bezig om in, het, in, in de toekomst, uh, na dit seizoen... Uh, kunnen we weer een gebouw uh, bij krijgen... die we gaan benutten om die drukte vanaf te krijgen. En wat voor aanpassingen zijn dat dan? Moet ik me dat heel letterlijk voorstellen... Hij had nu niet echt een eigen kantoor en krijgt dan wel een eigen kantoor? Nou ja, of... kijk, wij, wij zijn ook beperkt in onze mogelijkheden... want uh, dit gebouw is niet van FC Utrecht. Dit gebouw is van Memit, het is failliet, het ligt onder de curator. Dus wij kunnen en we konden niet eens veel dingen doen. Ja. Maar en kan en je toch, het schetsen hoe toch... die situatie was? Wat was nou wat dan Koeman daar zo specifiek in opbrak? Uh, ja, kijk, als je kijkt naar uh, Zoudenballig... dat is, een, dat is open, dat uh, is een gebouw van glas, je ziet elkaar zitten. En, uh, uh, dat was voor hem eigenlijk al uh, een probleem. Ja, dat gaan wij niet veranderen. Wij werken op deze manier zo. Dat zijn we ook gewend. En als je je coach daarmee kan, kan behouden, dan zet je er toch twee wandjes tussen? Nee, het is niet. Nou, zo makkelijk is het dus niet zoals je het zegt, twee wandjes ertussen. Want daar leent die ruimte zich gewoon niet voor. Maar wat we wel hebben gedaan in de aanpassingen, dat is de videoruimte, lamellen, goede lamellen die ook het licht herhouden. Ook de, het spelersoon waar lamellen komen. Dat, ja, dat iedereen kon de spelers zien zitten. Maar daar gaan we wel aanpassingen in doen. Uh, en verder uh, zullen, we, zullen we een aantal verbeteringen... maar ook een aantal zaken die we zeker gewoon niet zullen doen. Eén, omdat we het nog niet kunnen op korte termijn. En anderzijds, ja, omdat wij gewoon onze cultuur en onze identiteit ook willen bewaken. Ja, Gert-Jan, je zat net nee te schudden. Nee, nou, Dat is het allerbelangrijkste, het laatste wat hij zegt. Ik bedoel, uh, sfeer is subjectief. Wat voor Erwin sfeer is, dat kan voor, voor of geen sfeer is. Dat kan voor Utrecht wel zeggen, ja, maar dat zijn wij. De, de, zo zijn, kijk, ik zit bij Utrecht regelmatig op de tribune, omdat ik dan de komende tegenstander of Utrecht zelf aan het bekijken ben. En als ik daartussen zit, dan heb ik vaak een hele vermakelijke middag. En of Utrecht nou goed of minder goed speelt. Als ze heel goed speelt, dan, dan is de humor vaak wat, wat positiever. Mm -hmm. En als, die, als Utrecht wat minder goed speelt, ja, dan is hij soms heel cynisch en, en keihard. Maar je kan er dan uh, wel om lachen. Tot op het moment dat er soms zelfs mensen zijn die, die agressief worden. Want die heb je ook op die tribune zitten. Dan denk je toch even van, uh, oh wacht even. Nou, dat zijn drie sfeermomenten waarin je je moet kunnen vinden. Dat past bij die club, dat hoort bij die club. Die club is van het volk. Nou, en daar hebben ze ook op een gegeven moment rekening mee gehouden... in, in, in hun beleid ten aanzien van, van, van de jeugd. Dat, uh, dat is onze cultuur. We willen open zijn, we willen transparant zijn. En als jij dan als hoogtrainer, als passant... Uh, voorbij komt, kun je dat niet denken... eisen dat het gaat veranderen. Dat je de, gaat blenderen en dat je de boel gaat... Uh... Dichtzetten en dat je besloten wil trainen. Want dat, dat kan niet. Dat zou bij AZ ook absoluut niet kunnen. Ik mag wel een keer besloten trainen. Maar als ik alle uh, trainingen achter gesloten deuren ga, uh, ga, ga gaan laten plaatsvinden. Uh, dan denk ik dat uh, To Hermans en uh, Ernest ook tegen mij gaan zeggen. Jou, moet luisteren. We hebben goede afspraken gemaakt. Je weet wat AZ is. Dit zijn onze kernwaarden. En daar heb jij je toch aan te, aan, aan te houden. Ja. Kijk, het spree spreekt me heel erg aan. In de voetballerij zie je vaak dat een coach komt. En het bepaalt, dat vind ik heel gek. Technisch directeur is er, die bepaalt, laten we zeggen, de richting op lang termijn. Dat is Voeken dus in dit geval. En bewaakt dus ook de cultuur. En zegt bij het aannemen van die hand: Dit is mijn cultuur, dit is mijn identiteit. Dit is het kader waarin jij mag werken. En als je daar geen zin in hebt, doe je het niet, hè? Maar ik vraag me toch af. Als je die cultuur helemaal verteld hebt... Als je die, dan ga je ook die openheid vertellen en dergelijke. Is dat wel goed tot hem doorgedrongen? Of heb jij hem dat goed verteld? Nou, dat uh, gaf ik net aan dat we in, het, in, het, in de start... voordat we met elkaar begonnen... Uh, en dat uh, heeft ook Erwin uh, zelf gezegd... ja, ik had me ook daar ook in moeten verdiepen. En aan ons eigenlijk... Uh, om, om ook de trainer mee te nemen, op touw te nemen... en alles te laten zien. En dat mm. hebben we in, in eerste instantie niet gedaan. Nogmaals, ook omdat wij uh, het idee ook hadden dat, dat hij hier uh, überhaupt geen probleem mee zou hebben. Ja, uh, uiteindelijk is het uh, langzaamaan wel gebleken dat het uh, een kant op ging... dat we dachten van ja, hij heeft er echt en hij worstelt er echt mee. Uh, en uiteindelijk was het voor hem. Uh, en dat is dan heel moedig om te zeggen: ja, uh, ja. dan kun je beter met elkaar stoppen. Want uh, zo gaat het niet langer. Voordat ook spelers en anderen er allemaal last van gaan krijgen. En heb je die cultuur ook omschreven? Hè? Want uh, dit is zo'n vaag begrip. Cultuur, identiteit. Heb je het ook omschreven? Ja, dat Ik is hoor omschreven, het woord ja. openheid al. Nou ja, goed, dat hoort erbij nou, uh, natuurlijk. aanraakbaar. Uh, uh, wij zijn laagdrempelig. Mensen, we zijn, moeten benaderbaar zijn. Uh, de, de spelers, ook jeugdspelers in het gebouw, ja, die vinden het geweld. Die kijken op tegen de eerste spelers. Dat zijn hun idolen, daar willen ze naartoe. Ja, dat moet je niet voor afschermen. Nee, dat, nee. dat is een stukje cultuur die wij, een openheid ja. die wij betrachten, en ook naar onze supporters, ook naar onze sponsors... Uh, dat is Utrecht. En uh, ja, daar gaan wij ons echt niet. Wij gaan geen hekken zetten. Wij gaan ons niet afschermen. Ja. Wij gaan ook niet besloten iedere keer trainen. Dat gebeurt niet. Uh, uh, dus dat is, uh, dat is eigenlijk een. Maar Ik las bijvoorbeeld dat onder, hij kon niet eens onder de douche kon staan. Want er liepen ook jeugdspelers rond. Nou, dat vind ik vreemd. Nee, nee, nee. nee. Hij gaf aan dat uh, in, de, in de kleedkamer, waar, uh, waar Erwin ook in zit, daar zijn ook uh, jeugdtrainers. Ja, dat klopt. Uh, en als hij doucht, dan zijn er ook jeugdtrainers zoals uh, Jean-Paul de Jong, uh, Robert Roest. Ja, die de B1, de B2 en de A1 trainen, die zijn er dan ook. Die hebben wel andere tijden, want die gaan er naar boven. Dus er zit wel verschil in. Maar daar is geen, er is geen aparte kleedkamer alleen voor de coach. Die dan, nee, die, ook de jeugdtrainers, die kunnen met een hoofdtrainer ja, toch contact hebben. En dat gaat uiteindelijk ook in je speelwijze. Hoe gaat het bij de jeugd? Hoe is het bij het eerste? Die openheid, die willen wij uh, erin houden. Dat zullen wij zeker niet, uh, niet gaan afschermen. Gertjan, als je dit zo hoort, zou jij de coach van Utrecht kunnen zijn? Wat, dit, wat deze kant van het verhaal betreft? Nou, ik zou je eens een paar dagen op blijven toeven. Maar helpt dat dan? Zou dat, bedoel, uh, want er wordt nu gezegd, hadden jullie hem dat niet kunnen vertellen, hoe die cultuur is, maar dat is toch ook iets wat je moet ervaren. Als je het nog niet ja, kent, dan ja, moet dat, je dat toch juist in de ander Ja, absoluut, weken... dat moet je ook ervaren. En, uh, en Erwin kwam er uiteindelijk achter dat hij zich hier niet prettig in voelde. En, en ik gaf het net al aan, ieder mens is anders. En Erwin ziet dat zo. Uh, Gert-Jan zegt, ja, daar moet ik ook eerst gaan kijken. Ja, tuurlijk, uh, dat is ook ons leermoment, Dan moet je ook gaan kijken. Maar het is echt niet uh, onprofessioneel zoals het nu uh, geschetst wordt. Wij ja. zijn echt wel professioneel bezig. En, en volop in ontwikkeling. En wij zien ook nog wat beperking, wat ik net aangaf in onze accommodatie. Daar zijn we hard mee bezig. Maar wij kunnen geen gebouw uit de grond trekken. Ik kan geen etage erbovenop zetten. Ja, dat, daar hebben wij beleid op. Dat beleid zijn we mee bezig. Dat gaan we ook uitvoeren. Maar ja, niet in het tempo. Zoals ook het liefste natuurlijk ook Erwin had gezien. Ja, nou zal dit, als je op zoek gaat naar een, een nieuwe hoofdcoach, ik weet niet of je daar nou op zoek bent. Misschien, sorry dat ik je onderbreek, maar misschien uh, is het heel kort gezegd uh, uh, de persoon niet bij de cultuur van F Utrecht heeft gepast. Nee. Ja. En daar kan Erwin niks aan doen, daar kunnen wij ook niks aan doen. Ja, als je het, erachter komt. Ik denk dat het jullie fout is dan. Ja, want dat zou ik als organisatie wel heel goed bekijken. Want anders kreeg je in de loop van de tijd altijd problemen. Nou ja, goed, we hebben in het verleden nooit problemen gehad toen, ja. met, met, met dit soort zaken. Dus voor ons is dit compleet nieuw. Maar ja, oké, okay, je loopt het tegen. En ja. daar zullen we ook gepast mee om moeten gaan. Absoluut. Kon je dan, ik neem aan dat hij dan deze week naar je toe is gekomen... en heeft gezegd, uh, dit is het, het gaat niet langer zo. Kon je dat begrijpen? Het viel rauw op ons dak dat hij ontbinding vroeg. Uh, uh, maar dat de gesprekken waren al gaande. Uh, dus wij voelden zelf al iets aankomen. Uh, van, ja, dat hij zoveel worstelde. En dat wij uh, op een aantal zaken ook aangaven... daar gaan we ook in tegemoet komen. Daar gaan we zeker niet tegemoet komen. Dat heeft meer tijd nodig. We hadden een lijst opgesteld. Uh, maar uiteindelijk... Uh, ja, hij belde mij maandagochtend. En hij wilde absoluut uh, nog een keer praten. Ik vroeg waarom. En toen kwam eigenlijk het hele verhaal weer. En toen ja, ging het bij mij toch uh, wat argwaan uh, uh, in door mijn hoofd van... het zal toch niet. En uh, uiteindelijk uh, kwam het hoge woorden bij, bij Erwin uit... We hebben daar nog lang over gepraat met elkaar. Uh, uiteindelijk hebben we het moeten, ook moeten accepteren dat het zo niet langer komt. En ik kan me Gewoon. ook zo voorstellen dat als hij dat vertelt... dat je het niet meteen gelooft, dat het alleen daarom is. Ja, ik begrijp wat je zegt. Omdat mensen, uh, en dat hoor je ook, uh, die, die zeggen van... ja, maar dat gaat daar niet aan liggen. Die gaan weer verwijzen naar, naar, naar het technische vlak. En dat er een aantal zaken zijn geweest. Ik heb nou, dat, ja, Of uh, misschien meer puur op het persoonlijke vlak. Dat bedoel Je zegt nu... Uh, uh, nou, ik past misschien niet in de cultuur. Maar ik mag je het ook misschien heel letterlijk zeggen... dat de mensen waarmee hij moest samenwerken, dat dat gewoon niet matchte. Nee, dat, dat kan was, toch? Dat kan Natuurlijk uh, ja, kan, kan dat soort zaken gebeuren. Maar dan tackle je dat al veel eerder. En, uh, en voordat je begint, praat je met mensen. We hebben met hem uitgebreid gesproken... over de staf, over de, de, de samenstelling van het team. Er zijn jongens vertrokken. Er zijn ook weer jongens bijgehaald. Er is er ook allemaal bij betrokken geweest. Uh, en ook uiteraard met de club. Dus... dus in die hoek hoef ik het niet te zoeken. Hij gaf het ook zelf aan, uh, de, de, die relatie en ook na een aantal zaken. Onze werkrelatie was prima, wij hadden goede communicatie met elkaar. Uh, dat was dagelijks, uh, er was in dat opzicht uh, niets aan de hand... in de samenstelling van de staf niet. Uh, de groep is uh, jong, uh, maar wel talentvol. En daar zag hij ook zeker uh, mogelijkheden in... Ja, daar was het allemaal niet. En mensen willen toch graag uh, andere dingen horen dan dat de werkelijkheid is. En de werkelijkheid nee, is waar, soms wij, zoiets waar, af, wij, ja. waar wij het nu al een tijdje over hebben. Uh, en niet anders. Ja. Ga je nou bij het aannemen van de volgende coach iets anders doen? Nou, we hebben op dit moment een volgende coach. En dat is uh, Jan en Wouters. Wouters. Ja, ja, en die die staat doorschuift. Daar, en die staat daar toch weer anders in. Die is gewend ook hmm. aan deze situatie. Dus je gaat niet alles... Uh, maar was wat, bijvoorbeeld zijn uh, aanstelling... We, we hebben even over het moment, want het is oktober. Het is natuurlijk nog een beroerd moment ook. Uh, dus ja, ga je, dan kies je toch voor rust. En je kiest ook voor een coach die toch ervaring heeft. En die iets te melden heeft naar een, naar een team. Hè. En, uh, en dat heeft Jan. En de cultuur je, wel begrijpt. Hij begrijpt de cultuur, ik bedoel, hij komt er ook zelf vandaan en hij gaf zelf ook al aan. ja, Ik, ik ben gewend dat, dat, dat er uh, mensen binnen en uitlopen en, en dat er ook jeugdspelers zijn. Dat deden wij vroeger toen we klein waren, vonden dat ook uh, geweldig. Ja, en dat is dan dus nu ineens wel heel belangrijk dat de nieuwe coach de cultuur begrijpt. Want een assistent die je nog 25 wedstrijden lang hoofdcoach maakt, daar moet je wel echt veel vertrouwen in hebben. Uh, dat klopt. Daar hebben we ook met hem over gehad. En Jan was er aan toe om deze stap nu te maken. We hebben het verleden uh, hebben we zeker voorbij laten komen. Uh, en daar is Jan ook kritisch geweest op zichzelf. Hij was toe aan de aan volgende stap, gaf hij aan. En we hebben gezegd: Oké, okay, uh, in dat opzicht verandert er ook voor de groep niet al te veel. Hij zal zijn uh, stempel uh, weliswaar gaan drukken. Uh, en dat doet hij samen met, met Rob Alfen, die, uh, die ook toe was aan de volgende stap vanuit Jong naar het assistentschap. En Jean-Paul de Jong die dan weer doorschuift van, van de A-junioren naar, naar Jong. Ja. Dus in dat opzicht, we leiden spelers op, maar ondertussen ook, ook trainers ja. bij ons. En niet geheel toevallig allemaal mensen die al binnen die Utrecht cultuur vielen. Ja, uh, inderdaad, dat klopt. En die hoef je al niet zoveel uit te leggen. Die snappen het en, uh, en dit hoort erbij. En, uh, we vinden het erg jammer uh, dat het zo is gelopen. Want daar was het echt niet voor bedoeld uh, geweest. Uh, maar ja, oké, okay. moedig dat Erwin uh, deze beslissing uh, heeft genomen. Want het zijn maar weinig die dat doen. Ja. Maar mag ik nog even wat vragen? Ja. Heb je niet overwogen om Jan Wouters aan het begin van het seizoen aan te nemen? Nee, want, want er zijn de samenstelling van de ploeg is totaal anders dan, dan dat we met Erwin begonnen. Er is heel veel uh, wisselingen geweest. Dus, ja. uh, dus wij vonden dat deze groep, die toch ook jong en talentvol is, deze trainer nu uh, nodig heeft. We gaan naar andere sport. Het is uh, bijna weer een week geleden. Maar uh, willen we willen er toch nog even op terugkomen. Het Nederlands honkbalteam is in Panama wereldkampioen geworden. In de finale werd Cuba met 2-1 verslagen. We horen daarover de startend Rob Kordemans. Nou ja, dit was wel een van de betere wedstrijden. Ik heb wel betere wedstrijden gegooid, maar de uitkomst van deze is even iets belangrijker. Je bent wereldkampioen. Ja, uh, zeg het maar. Ik snap het nog steeds niet. Ongelooflijk. Het is echt waar. Ja, het is echt waar. Ja, we hebben het er straks al even kort over gehad... omdat het vroeger jouw sportmoment van deze week was. Uh, hebben jullie gekeken eigenlijk? Want dat is een onmenselijk tijdstip. Geprobeerd, maar we <laughs> uh, niet volgehouden. Want uh, ja, het duurt veel te lang. En, uh, het bleef maar regenen. Dat, dat zegt dan ook iets over die jongens die daar uh, ja. natuurlijk... M, daarmee, t, want je bereidt je voor op een van de belangrijkste wedstrijden. Het is maar uitstellen, uitstellen, uitstellen. Volgens mij luister ik vandaag ook over Cordemans Dat hij zegt van ja, weer de focus en wachten. En dat vond hij heel erg moeilijk, want dan is hij afgeleid. Maar toch weer focussen, focussen. Ja, uh, bij mij gingen de luiken dicht. Ja, kan je daar iets bij voorstellen, Gert-Jan? Dat je dé wedstrijd van je leven gaat spelen. Je moet een uur wachten. En dan nog een uur. En dan nog een uur. En dan nog een uur. Dat is mentaal. Ja, dat was blijkbaar voor de Kubanen veel moeilijker. Ja. ja. ja want over mentaliteit gesproken... was dat misschien wel het succes van, de, van deze Nederlandse ploeg. Die zo ongelooflijk zelfverzekerd overkwamen... Nou, kijk, je hebt... Uh, Cuba heeft vlorek, die is 25 keer uh, ja. uh, wereldkampioen ja. geweest. En uh, ik wil niet zeggen dat er een verzadiging op staat... Uh, of, of onderschatting uh, optreedt. Maar ik denk wel dat Cuba zich iets anders had voorgesteld. Hè? Alhoewel ze ook al in de, in de, in de poolfase door Nederland uh, op de kool waren genomen. Maar uh, ja, dat maakt de, de prestatie alleen maar uh, des te unieker en... Ja. Ja, gewoon, uh, wat ik ook al zei, een petje af voor, voor het Nederlands honkbalteam. Ton, dan krijg je een heleboel hosanna. Een groot feest. Iedereen op Schiphol. Uh, die mannen worden overal uitgenodigd. Zijn uh, in elk geval voor een paar dagen grote helden. Gaat dit ook voor het honkbal in Nederland iets betekenen? Nou... Uiteindelijk? Kijk, je kan het een beetje vergelijken. Ik heb er ook over nagedacht. Basketbal was in de jaren tachtig echt een topsport in Europa. In de wereld zelfs, op de NBA na... Uh, we herinneren ons ook nog de volleybal in 1996. Olympisch kampioen in een teamsport. Het is ongelooflijk. Er is nooit wat mee. Dus je moet er wel iets mee doen. Dat is het belangrijkste. Dat je er iets mee doet. Ja, wat doe ons... je daar dan mee? Want... Ja, nou de je, je moet het vermarkten. Hè? En ze hebben nu in de, laten we zeggen, in de leiding als technisch directeur Robert Eenhoorn... Hebben we vorige week al even overge Die heeft natuurlijk een heel groot stempel op dit succes. Uh, het is uh, natuurlijk wel heel erg jammer dat het op dit moment geen Olympische sport is. Hè? Want dan had je het eigenlijk. Uh, uh, volgend jaar heb je het. Uh, ja, je maar uh, goed. De naamsbekendheid. Iedereen wordt uitgenodigd. Daar moet je op dit moment van profiteren. Tennis. Ja, ik denk dat je naar school moet gaan op dit moment. En naar de jeugd of zo. Ja, ik weet het niet. Robert Eenhoorn weet het wel. Maar het is zo dat. We hebben het vorige week ook even gehad over het voetbal. Die nummer 1 staat op de FIFA. En nu nummer 2 op de FIFA-ranglijst. Dat moet vermarkerd worden ik, door de BV in Nederland. Maar als ik jou zo luister. dan zeg jij van: Dit, uh, dit is een onverwacht succes. Dit is een incident. En, en nu moeten ze daar een beleid op gaan maken. Dit is dus niet een succes wat nee, de stand is gekomen. Het toch is een goed beleid. Want zo zou niet, het eigenlijk moeten. Het is niet onverwacht. Want sinds 2000 heb je al die, laten we zeggen, die progressie gemaakt. Ja, maar weet je, weet je dan hoe die progressie tot stand is gekomen? Is er een duidelijk beleid vanuit de, Hongbaal, nou, de Hongbaalbond? Nee, dat weet ik niet. Maar als ik Robert Eenhoorn ken... dan denk ik dat er een duidelijk beleid is. Oké. Okay. Ja, beleid kan er zijn, hè? maar dan is twee ook... dat je ook de mensen moet hebben die dat dan uitvoeren. En dan noem ik een heel simpel voorbeeld. Rob Kordemans was misschien wel de man van dit toernooi. Speelde in elk geval de wedstrijd van zijn leven in de finale. Maar die 36 jaar, die gaat ermee ophouden. Ja. Staat daar wel iemand achter? dat kan juist ook mooi bij de Bond gaan doen. Ja, precies. Maar wie wordt dan de nieuwe Rob Kordemans? Ja, maar goed, dat weet, Ro dat weet ik ook niet. Zo zit ik niet in het uh, uh, honkbal. Maar ik heb wel begrepen dat, het team, dat de opleidingen hier goed zijn. Dat de jeugdteams al Europees kampioen worden. Dat je mensen uit Antillen hebt waar het heel erg populair is. Dus ik denk dat de opvolging... dat er een heleboel spelen in de, laten we zeggen... Uh, niet in de Major League, maar in Amerika, ja. zou ik maar zeggen. Dus... Ik denk dat dat niet het grootste probleem is. Het grootste probleem is de sport populairder maken... en niet wat kwaliteit, want dat is al goed omhoog te krijgen... maar wat kwantiteit omhoog. Dus ja. eigenlijk zou je een beleidsplan moeten leggen om de boel te vermarkten? Ja, okay. dat zeg ik. Daar zijn we benieuwd. Een e ijzersmede als het heet is. Ja, nou ja, goed. Uh, men zegt elke keer het voorbeeld, ook met volleybal. Maar met volleybal in 1996, wat was het resultaat dat... Een een jaar, twee jaar later... minder leden bij de bond was. De, en dat kan niet. Je kan er nu iets mee doen. Ja, ja maar ik heb ook het idee dat dat wel stijgt. Want uh, de twee spelers die bij UVV uit uh, Utrecht uh, spelen... maar ook die club... Uh, die halen ook uh, steeds meer en meer succes op dat vlak. En die zijn echt wel met beleid bezig. Maar ja, bij, voor ons is het denk ik iets... Ja, ik weet niet of het voor ons wat te ver weg is, maar ja, hoe is de bond? Uh, de bond is uiteindelijk uh, degene die daar uh, het beleid op uh, moet loslaten. Nou, en, en, en, en heb uh, je genoeg aanwas. Uh, ja. We hebben nu een geweldige nou. spelers die op uh, punt van stoppen staat. Ja, die moet je niet loslaten. Die moet je vastgrijpen. Ja. Wat, uh, wat Gert-Jan zegt. Ja. Dat zijn de mannen van het ja. veldwerk. En die kunnen precies vertellen welke richting het op moet om succes te halen. Ja. Volleyballers hebben we dat ook gehad uit het verleden. En, en, en waar staan die nu? Dus uh, ja, een, een, een, een proces van beleid is ook, uh, is ja. ook, heeft ook golfbeweging. Ja, maar goed, dat beleid... We hoeven niet zo bang te zijn om de kwaliteit. Waar ik het nu heb, over heb, is de kwantiteit. He, je moet veel meer jeugd. En dan heb je ook weer kans dat je... Omvang in de toekomst, creëren, bedoel je. De, omvang creëren ja. en van daaruit... Die, ja, de hoeveelheid ja. mensen. Want die bond ja. is misschien 20, 30.000 man. Ik zeg maar iets... Nou, dan moet je 100.000 of 200.000... Kijk, als met voetbal met 1 miljoen leden. Die hoeven bij wijze van spreken niet eens te trainen. Want er komt altijd wel een goed nationaal elftal uit. Ik chargeer het een beetje. Maar goed, nou, zou China ook een goed nationaal elftal moeten hebben. <laughs> ja. Uh, ja. ja, maar die hebben misschien niet 1 miljoen leden. Dat nou, weet ja, ik niet. Ja, die ja. hebben geloof ik <laughs> 6 miljoen. Ja. Ja. Ja. Ja, maar ja, goed, dat is beleid. En, uh, die, uh, dat elftal zou zeker. Uh, over een jaar of 16, 17, 18 wereldkampioen moeten kunnen worden. Die hebben zoveel uh, potentie, ja. maar daar ja. is het beleid gewoon niet uh, nou, maar goed, het op nou. een niveau. Ik, maar het beleid hier, met de Hongwaalbond... ik noem de naam Robert Eenhoorn, is goed. Ja. Hè, want de meeste bestuurders ja. zijn slecht. Behalve degene die bewezen hebben goed te zijn. Dat weten we nu ook wel. Maar Eenhoorn is een goeie. Ja. Ja. We gaan naar een ander groot evenement... dat afgelopen weekend afliep. De wereldkampioenschappen turnen. Vorige week hadden we het al over Jurie van Gelder... die op zaterdagochtend zijn, in zijn finale stond. Zijn Olympische droom moet weer voor minstens vier jaar de ijskast in. Titelkandidaat op rek Ebke Zonderland... heeft zich ook niet rechtstreeks geplaatst voor de Olympische Spelen. Ook hij maakte een cruciale fout in zijn oefening. Ja, dat gaat nooit fout, dit element. Uh, tuurlijk gaat hij wel, soms wat minder en uh, ja, soms dan doe inderdaad met het podiumtraining deed Ik hem ook uh, wat er gehoekt. Zoiets gebeurt wel, maar ja, goed, dan uh, dan dan telt uh, hoogstens het element niet. Maar dat je echt uh, hiermee uh, gewoon zo verder fouten gaat, dat het gewoon een grote fout is. En uh, ik denk dat al schouw op 1,7 als zit. Ja. Met andere woorden, ja, dat weet ik, ik wist het ook wel. Als die oefening lukt, dan is het gewoon genoeg. En ja, nu gaat het op het eind gewoon faal, Ja, Het is echt heel zuur. Al dus Epke Zonderland, die uiteindelijk vijfde werd. Heel zuur voor hem. Zuur ook voor Van Gelder al een dag eerder. En in mindere mate was het zuur voor Jeffrey Wammers. Want die was niet echt de medaille op sprong. Maar stond wel in de finale en werd daarin uiteindelijk achtste. Resultaat, geen enkel Olympisch ticket voor de Nederlandse turnploeg. Nog niet. Verslaggever Hans van Zetten was daar de hele week voor ons bij. Hans, goedemiddag. Goeiedag. Inmiddels ook alweer uitgebreid in Nederland terug. Ja, de weg naar de Spelen is versperd voor Van Gelder, om maar eens even mee te beginnen. Ja, dat klopt. Uh, hij had echt een medailleplek nodig bij de wereldkampioenschappen. om zich rechtstreeks en ook op naam te plaatsen voor de Olympische Spelen. Uh, er is nog één escape mogelijkheid uh, en die geldt voor iedereen: dat is namelijk via de Olympische Meerkamp. Want in januari. In Londen is er nog een Olympisch kwalificatietoernooi. En uh, daar kunnen dus turners zich individueel nog uh, in de zeskamp plaatsen. Dus niet meer to als toestelspecialist, maar de zeskamp. En we weten allemaal dat Jurie Vergelder inmiddels drie toestellen geturnd heeft. Maar geen zes. En uh, dat heeft hij ook in Tokio gedaan, maar geen zeskamp. Nee, dat geldt dan wel voor Epke Zonderland, hè? die zou dat wel moeten kunnen. Nou ja, die heeft natuurlijk zich ook de laatste uh, twee jaar uh, zeg maar, toegespitst op drie toestellen. Ja, maar was daar en dat volgende, heeft hij ook in Tokio gedaan. Hè? Dus naast rechts ook heeft hij brug en voltige, paar voltige. Maar ja, om uh, die, die laatste kans nog te maken om een olympisch uh, startbewijs te krijgen... dan moet hij daar een zeskant. Ja, en hem wordt toegedicht dat hij daartoe eventueel in staat zou moeten zijn... om in drie maanden een uh, redelijk niveau te halen op die zeskant. Ja, en dan is het raar hè? als ik dat dan raar mag noemen van jou, maar dat hoor ik zo wel... dat Jeffrey Wammers zich daar ook kan plaatsen voor de Olympische Spelen. Uh, ja. Die is meer kampen van huis uit. Alleen het gekke is dat Epke Zonderland op de Olympische Spelen... een veel grotere medaillekandidaat zou zijn. Hoe, ja. Wat gaat hier nu gebeuren als Jeffrey Wammers daar straks beter is dan Epke Zonderland? Gaat Wammers ja. dan naar de Spelen die dan vervolgens... ik gok maar wat, tiende wordt als hij het heel goed doet? Ja, dat uh, is een complex verhaal... Uh, de de gymnastiekunie moet eerst zijn criteria opstellen. überhaupt welke twee turners mogen deelnemen namens Nederland aan het Olympisch kwalificatietoernooi in januari. En dat is ook of nog dat... een discussie op zich? Dat kunnen dus ook nog andere worden dan Wammers en Zonderland? Ja, je kunt, er zijn nog geen criteria opgesteld. Je zou bijvoorbeeld Anthony van Aschie, die zou kunnen zeggen... ja, maar ik was de beste meerkamper in Tokio... dus ik wil ook die kans hebben. Of Bart Durlo, die zegt van... ja, ik was geblesseerd, maar... Bij de Europese kampioenschappen in dit voorjaar behaalde ik een 14e plek. De, en ik kan ook een goede zeskant turnen. Dus kortom, de bond moet eerst criteria stellen van aan wat moet je voldoen... om überhaupt voor die twee tickets in aanmerking te komen die in januari mogen starten. Dat is één. Ten tweede, stel nou, hypothese, dat uiteindelijk dat Jeffrey Wammers en Hebke Zonderland worden. Ja? Stel dat die dan, dat is een hypothese, dat die erheen gezonden worden. Dan is de vraag: van voldoen ze één of voldoen ze allebei aan het aantal wat de internationale turnbond zegt dat toegelaten wordt? Dus als er bijvoorbeeld 30 turners bij kunnen komen en ze zitten allemaal bij de eerste 30, allebei bij de eerste 30, dan mag Nederland zelf bepalen. ...welke turner uitgezonden wordt. Met maar één ticket beschikbaar voor de dat duidelijkheid. Met maar één ticket beschikbaar voor ja. Nederland. Dat nou, is nou dat is dan toch van. duidelijk. Dan gaan ze toch zeggen dat Epke Zonderland naar de Spelen gaat, zeg ik dan. Dat Precies, die criteria moeten ook nog ontwikkeld worden. Want als uh, bijvoorbeeld uh, toch Jeffrey Wanders in die meerkant meer punten haalt... maar met hetzelfde criterium, wie heeft de meeste medaillekansen? Dat moet dan een criterium zijn. Nou, dan zou dan voor een andere keuze kunnen gemaakt, gemaakt worden. Overeenkomst dat criterium. Nou, die, al die criteria op die verschillende momenten... van wie gaat er deelnemen in Londen en... Als Londen bekend is, wie kiezen wij dan om uiteindelijk voor het Olympisch ticket in aanmerking te komen? Die moeten nu nog uh, vastgesteld worden. Ja, wie zou jij kiezen, Hans? Ja, die keuze is, uh, is, is, is evident. Dat is voor degene die het meest een, een de kans heeft op een Olympische medaille. Ja. En uh, dat is uh, sowieso dus niet per van vergelden, want die kan niet meer in aanmerking komen. Blijft dus alleen Jeffrey Wammes over en uh, Epke Zonderland. En dan denk ik dat Epke Zonderland op zijn toestel Rekstok een grotere kans heeft... dan, het, dan Jeffrey Wambers op het onderdeel sprong. Ja, uh, Gert-Jan, ik heb jou uh, zien lachen, zien uh, knikken, zien schudden... tijdens dit verhaal. Ja, dus dan gaat amateurisme ten top. En dan ga je met jongens om die hun hele leven afstellen... op, op die Olympische Spelen. En uh, hele ziel en zaligheid erin leggen. En er moeten nu nog criteria worden opgesteld. Dus dat is toch te gek voor woorden. He, want je kunt eigenlijk maar één antwoord geven. Wie wil jij afgezonderd hebben? Dat is degene die aan de criteria voldoet. Maar de criteria zijn dan niet bekend. Ja, dat kan toch niet anderhalf jaar voor de Spelen? Nou, dat is dat echt kort ja, nog. Ja, tien maanden voor de Spelen. Ja, tien maanden. moet ja. nagaan. Daar wil ik wel op reageren. Ja, ik. Als... Daar wil ik wel op reageren. Want, kijk, stel nou dat uh, FK Zonderland zich in Tokio had gekwalificeerd. Dan had dit probleem al veel minder gespeeld. En dan was er nog en een ticket beschikbaar nou dat... geweest, ja. Ja, precies, ja. hè. Dus... Dan was het een andere situatie geweest. Ja. Maar ik ben het al met je eens dat je eventualiteiten planning moet je ook van tevoren doen. Ja, want dat dit ik, is toch niet ik... zo heel ondenkbaar dat dit zou gebeuren. Dat, dat niemand een plaats zou halen en dat je dus nu nog één ticket beschikbaar hebt. Daar heb je toch gewoon ja. iets voor klaar liggen? Ja. ja maar als en stel, dat telt toch niet in de topsport. In de topsport is het goed of slecht. En dit is gewoon slecht. Voor de sporter, voor de bond, voor de afvaardiging naar Londen toe. Voor de kans om een medailles te halen is gewoon puur slecht. Ben het met je eens dat je dit van tevoren, deze eventualiteitenplanning, van hoe liggen de criteria dan, in het geval dat niemand zich in Tokio plaatst, die situatie doet zich nu voor, dat je die van tevoren al had kunnen duiden, duidelijk kreeg, kunnen maken. Je krijgt alleen maar meer en grotere problemen, want er gaat straks iemand uh, buiten de boot vallen, die vindt dat hij erheen moet, en die gaat die criteria lopen aanvechten. En ja. misschien heeft hij nog wel uh, recht van spreken. Ja. ja. Ik denk dat het verhaal duidelijk is, Hans, wij zouden het wel weten. <laughs> Ik ook, maar ja, ah. ik heb niks te zeggen in deze. Ik mag alleen al vanaf de zijlijn meekijken. Hans, mag ik nog even wat vragen? Ik wil je eerst een compliment geven voor je commentaar. Want vind ik voor een leek heel erg begrijpelijk wordt het turnen voor me. Maar wat denk je dat het bestuur gaat kiezen? Heb je al een idee? Uh, ik denk uiteindelijk dat het bestuur... Welk het bestuur? Het, uh, van de Gymnastiekbond? Ja. ja. Nou ja... Kijk, uiteindelijk doet de gymnastiekbond uiteindelijk alleen maar voordrachten. We hebben drie, drie instanties die ermee te maken hebben. Ten eerste de Internationaal Tunnelbond, de FIG, de Fédération Internationale Gymnastiek. Die bepaalt dus uh, in, wie in januari voldoen aan de criteria. Dat is één. Vervolgens doet de gymnastiekunie een voordracht aan het NOC. En het NOC beslist. Oh, maar dan is het wel duidelijk natuurlijk dan denk ik dat het NOC dezelfde criteria gaat hanteren... die uh, ik zojuist ook al in mijn ja. prognose had gesteld. Ja. We gaan het afwachten, Hans. Dankjewel voor je uitleg. Graag gedaan. En in januari is dus dat uh, laatste kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Het uh, baan wil in Apeldoorn. Volgens mij is daar nu een pauze bezig, Sebastian Timmerman. Hebben wij nog iets gemist ja. sinds jouw uh, vorige bijdrage? Uh, naar dit, uh, het tweede onderdeel bij het uh, omnium van de mannen, de zeskamp... dat nieuwe Olympische onderdeel. Uh, dat tweede onderdeel is de puntenkoers... Daar wint de Spanjaard Eloy Teruel en wordt uh, Elia Viviani uit Italië derde. Dat is belangrijk voor het algemeen klassement. En Jenning Huizenga uh, twaalfde. Inmiddels zakt hij een plaatsje, staat dertiende in het klassement na twee onderdelen. En die Viviani die ik noemde, die gaat aan de leiding. Is ook een van de topfavorieten. Is uh, ook een hele goede beroepsrenner trouwens al. Op de weg rijdt voor Liquigas en won dit seizoen zeven, zeg ik uit mijn hoofd, wedstrijden. Uh, hij gaat dus aan de leiding met zeven punten. Twee punten, een voorsprong op Brian Cocard uit Frankrijk. En Roger Kluuger dat is een Duitser die in het uh, tussen aanhalingstekens dagelijkse leven rijdt voor Skil Shimano. Ook dus een beroepsrenner van de weg overgestapt voor dit toernooi naar de baan. Gaat uh, uh, op de derde of staat op de derde plaats. gaat doet dus niet mee in dat algemeen klassement. Maar dat wisten we wel een beetje. Normaal gesproken rijdt Tim Veld op dit onderdeel. Vorig jaar tweede op, het achter het e uh, op, het, uh, op dit EK achter Roger Kloegen. Maar Tim Veld is er nu niet bij omdat hij ziek is geweest. Ja, jouw verhaal het vorige uur was niet zo heel erg positief. Uh, nee, het gaat eigenlijk nee. gewoon helemaal niet zo goed met de Nederlanders. Wat betekent dat nou voor uh, de weg richting de Spelen? Uh, dat er op een aantal onderdelen uh, toch flink gewerkt moet gaan worden uh, wat betreft de kwalificatie voor de Spelen. In ieder geval de teamsprint bij de mannen. Die kwalificatie gaat op basis van een Olympische ranking. Hier, bij dit EK kun je punten verdienen. Bij de vier nog resterende World Cups de komende winter kun je punten verdienen. Die, dat zijn dan weer meer punten dan bij dit, bij dit EK. En de meeste punten voor die ranking zijn te verdienen bij het wereldkampioenschap in, in april in Australië, in Melbourne. En na die wedstrijd wordt dan die ranking opgemaakt. Ja, en dan hangt het een beetje van het onderdeel af bij de eerste hoeveel je moet staan om een plek te verdienen voor de Olympische Spelen. Maar bijvoorbeeld dus bij die teamsprint van de mannen is echt behoorlijk veel werk aan de winkel. Eigenlijk kun je zeggen dat Nederland al een klein wondertje nodig heeft. Want de achterstand op Polen en Rusland is al behoorlijk uh, om naar de Spelen uh, te gaan. En bijvoorbeeld door het toch tegenvallende presteren van uh, de Nederlandse uh, sprintsters wordt het ook op die uh, teamsprint bij de vrouwen toch ja, nog niet extreem lastig... En het is nog niet zo dat het echt heel erg in gevaar komt. Maar als het bij de wereldbekers net zo tegenvallend gaat als hier op dit EK... dan uh, wordt ook dat onderdeel bijvoorbeeld, om er even een voorbeeld te noemen, uh, toch een probleem. En voor deze EK, uh, wat zit er morgen nog in het vat waardoor dit toernooi nog een soort van een succes zou kunnen worden voor Nederland? Uh, vooral de keirin en dan vooral bij de mannen. Dat, uh, dat is ook een olympisch onderdeel en daar rijdt uh, Teun Mulder mee. En daar kan uh, Teun Mulder zomaar een medaille gaan behalen. Ja, en Willy Kanes moet op de, ka uh, de keirin bij de vrouwen proberen om haar toernooi nog een beetje succesvol en een beetje positief af te sluiten. En dat heeft ze wel nodig, want het ontbreekt Willy Kanes uh, op dit moment toch ook overduidelijk aan zelfvertrouwen. Vorig jaar een, een, of vorig seizoen een heel moeilijk seizoen gehad vanwege een rugblessure. Daardoor moest ze ook heel vroeg al opgeven bij het wereldkampioenschap hier in Apeldoorn afgelopen maart. Uh, maar nu ontbreekt het haar gewoon aan zelfvertrouwen. Dat zag je vandaag ook heel duidelijk toen ze er in de eerste ronde uitvloog van dat individuele sprinttoernooi. En ze verloor van de Spaanse Tania Calvo. Daar is, uh, daar is een hoop werk aan de winkel. Ja, nou laten we hopen dat het allemaal nog goed komt. Ze uh, was nog tien maanden te gaan tot uh, de Spelen van Londen. Dankjewel vanuit okay. Apeldoorn. Um, we gaan het forum, uh, ik hoop, spectaculair beëindigen met het onderwerp scheidsrechters. Uh, Gert-Jan, je hebt je deze week daarover weer uh, uh, nou, uh, uitgelaten in, uh, in allerlei media, of in elk geval pakte die het allemaal op. Um, mag ik het een stokpaardje van je noemen? Is het een repeterend verhaal aan het worden? Nee, helemaal niet. Uh, dit is een geval, uh, denk ik, op zich, waar ik uh, mee geconfronteerd werd op de vraag of het een panel was, ja of nee. Maar ik zei nee. Ja, het is niet de eerste keer dat je behoorlijk felle kritiek uit op de scheidsrechters. Zit er dan nou, wel verbetering we, nee, in de ik, loop der tijden? Ik heb wel niet, hoe kom je bij dat ik veel kritiek heb gehad op de scheidsrechters? Dan gevraagd of ik het een penalty vond. Dat vind ik niet. En Daarnaast heb ik me uitgelaten over de uitleg die, uh, die de heer Kuipers heeft gegeven. En dat heb ik ook, uh, schriftelijk heb ik daar een verklaring voor gevraagd bij de scheidsrechtersbond. En die hebben mij het gelijk gesteld. Uh, dat, uh, dat heeft heel, uh, de, de vergelijking die Kuipers maakt met vasthouden, die gaat helemaal niet op. En bij de besturing van de beelden hebben ze ook achteraf uh, geconcludeerd... dat het geen, inderdaad geen penalty was. Want de, de overtreding werd buiten de 16 begaan. Het is niet zo als je dan doorglijdt en er is nog steeds contact. Geoorloofd contact. Hè? Want uh, als je een sluiting inzet en, buiten de, en in de 16 ook nog eens een keer weer ten val brengt, dan wordt het een ander verhaal. Ja. Maar dit was gewoon: uh, beide glijden door het 16 meter gebied in. En dan mag de heer Kuipers dat niet vergelijken. Ja, met het vasthouden van een tegenstander. Want bij het vasthouden van een tegenstander, dan is er nog steeds contact in de 16 meter. En belet je in de 16 nog steeds die speler. Ja, door hem uit balans te brengen, door hem vast te houden tot scoren. Ja, dan is het een penalty. Maar stoor je nou het meest aan dat dit een foute beslissing is, waardoor je een strafschop tegenkrijgt? Of wat er daarna gebeurt, dat de scheidsrechter niet toegeeft dat hij een fout heeft gemaakt. Ik heb mij niet gestoord aan de beslissing, want dat heb je gezien aan mijn reactie aan het veld. Ik heb dat gelaten geaccepteerd. Dus die, die progressie heb ik al gemaakt als, als trainer. <laughs> Alleen als men mij na de tijd vraagt of ik het een penalty vond na het zien van de beelden, Dan zeg ik nee, dit is geen penalty, want dit is duidelijk buiten de 16. En als dan meneer Kuipers een, een, een, een, een lulverhaal ophangt, ja, dan kan ik daar slecht tegen. Want dat, uh, dat is interpretatie van een regel die niet bestaat. Ja, en dat is, uh, uh, dat is ontkennen uh, van een fout. Nou ja, dan dat, dat, dat moet je gewoon zeggen. Ja, ik, bij deze heb ik het verkeerd gezien. Dit is een overtreding buiten de sessie. Je had geen panel mogen zijn. En daar is er niks aan de hand. Nee, en dan vergelijk je dat in het artikel dat ik daarover heb gelezen met um, de scheidsrechters in het korfbal. Nee, dat, is, en, dat, dat klopt dus niet. Dat klopt niet? Nee, dat is het dat verkeerd klopt geciteerd. Dus niet. En dat is ook dus weer de, de tendentieus en suggestieve van, van, van de media. Ik heb gezegd ja, dat met al die gele en rode kaarten op dit moment ja, uh, we straks naar het einde van het seizoen... dat we weinig spelers over hebben... Ja, dat er heel veel geschossen gaan, gaan volgen... Ja, en uh, dat voetbal een contactsport blijft... anders dan bij het korfbal, wat geen contactsport is. Ik heb niks over scheidsmetters van korfbal gezegd. Ik heb alleen gezegd dat korfbal is geen contactsport is. Voetbal is een contactsport. En daar, daar moet ook contact kunnen zijn. Moment, de mensen zodra er contact is, wordt er gefloten. En, en, en soms krijg je ook al meteen een gele kaart voorgehouden. Nou, dat gaat mij veel te ver. Op dit moment uh, respect moet er zijn, maar het moet wel een mannensport blijven. En dat, dat heb ik gezegd in de persconferentie. Ja. Niks over het korfbal. Ik vind korfbal een mooi sport. Ja, alleen daar mag je elkaar niet aanraken. Daar moet je uh, op de bal verdedigen. Uh, je mag ook geen uh, dames verdedigen. Dan krijg je ook een overtreding. Dus uh, die vergelijking heb ik gemaakt. En uh, ik was ook zeer verbaasd over de reacties die ik vanuit het korrel heb gekregen. Maar dat hadden dus ze te maken met een heb journalist. Heb je gekregen om te komen kijken? Ja, ook dat. <laughs> ja, in, uh, straks uh, bij een wedstrijd uh, in, de, in de hoofdplassen. En, uh, uh, en, en dat is dus uh, een verkeerde interpretatie van de woorden ja, die nou, ik hebt. Ja, dat is een duidelijk verhaal. Je noemt het nu een geval op zich. Uh, maar betekent dat dat het grotere geheel... Want je bent al eens wezen praten ook hè, bij het scheidsrechterskorps. Uh, is het in het grotere geheel nog... Uh, ...zodat je vindt dat de scheidsrechters zich moeten verbeteren? Of is het niveau in orde? Ik vind altijd dat scheidsrechters zich moeten verbeteren. Dat geldt ook voor voetballers, geldt ook voor trainers. Uh, er is nog een stuk in de krant terechtgekomen... ...dat ik vond dat ze geen niveau hadden. Dat ben ik, dat, ook dat heb ik niet gezegd, ik heb alleen gezegd... ...het niveau is dusdanig geworden qua snelheid... ...en, en, en dat het heel moeilijk wordt ja en, en niet alleen de snelheid van, van het voetballen maar ook de snelheid waarbij uh, mensen terug kunnen zien of het wel of geen overtreding was of het wel of niet hens was of, he, dus de, de, de, en dat door middel van de videobeelden in mijn tijd stond er hooguit één camera als de, als de wedstrijd op tv kwam nu staan er drie, vier camera's rond het veld en die, uh, en die registreren haar fijn he, je hebt tegenwoordig die grote bilboer, het mag niet maar, uh, maar daar kun je het al op terugzien en, uh, en, en daarin heb ik gezegd van, uh, ze proberen het nu met zes ja ik ben gewoon voor technische hulpmiddelen ik vind zo'n zo actie als daar hij fluit, dan moet hij even twee, drie, tallen de, de, de ruimte kunnen krijgen om aan de vierde of de vragen: van is het er buiten of er binnen? Ja, en dan, en dan, dan is het de vrije trap of het is een penalty. Ja, Voel ja. ik ben het eens. Nou, dus, de discussie, discussie is al op, lang. Ik ben, gaan voor, ik ben voor hulpmiddelen, zeker als het over de doellijnbewaking bewaken. Dat, dat zijn ook uh, elementaire zaken die, uh, die, die heel moeilijk uh, te zien zijn. Zelfs uh, op Europees niveau, als we al uh, lijngrensrechters hebben. <coughs> Absoluut. Uh, ik heb in het buitenland ook gezien dat daar uh, uh, beslissingen herhaald worden door de scheidsrechter. Al dan niet goed, buitenspel of niet, uh, op de schermen. Uh, en dan zag ik uh, een wedstrijd waarin de scheidsrechter. Uh, 99% uh, goed zat. Ja. En uh, wordt direct getoond op beelden. Uh, het publiek uh, is benieuwd, gaat kijken en gaat over dat orde van de dag. Maar ook als dus tocht... heel veel duidelijk en wij schermen dat af. Ja. Uh, en we mogen wel wedstrijden uit gaan terwijl er een andere wedstrijd ergens anders gespeeld wordt. Dat is wel gebeurd, er uh, is een berisping op geweest. Maar toon gewoon Ajax, uh, bijvoorbeeld ja. de beelden. Daar kun je al heel veel uh, onrust mee weghalen. En als een scheidsrechter een verkeerde beslissing neemt, oké. Okay. Ja, het is ook uh, mensenwerk. Maar gaat dit nou op korte termijn komen? Want het rare is altijd als je het erover over hebt met mensen... is bijna iedereen het eens. Ik denk dat je het werk van een, een schijzer alleen maar... en de schijzer er zelf ook, hè. Alleen, je, je hangt vast aan, aan, aan, een, aan een FIFA die dingen tegenhoudt. Ja, en, en het is ook wel een complexe materie. Hè? Want hoe vaak uh, mag het dan tijdens de wedstrijden? Dat nou, is het Hawkeye bij, bij het tennis. Ja. Maar ik vind dat er op dit moment gewoon helemaal niks gebeurt in die zin. Ja, zes scheidsrechters. Nou ja, dat is ook niet de oplossing gebleken. En uh, hoe je het met verkeerd... Uh, het, het, het gaat tegenwoordig zo snel... Uh, je moet die scheidsrechters helpen. En uh, dat heb ik bedoeld met het niveau. Het niveau van, uh, uh, uh, van uh, registreren. Het niveau van op een gegeven moment uh, beelden terughalen. Is al zoveel sneller ja, dat dat gewoon een hulpmiddel is voor een scheidsrechter. Om veel beter die wedstrijd aan te kunnen en te kunnen leiden. Ja, het is duidelijk. En daarmee zetten wij ook een punt achter ons forum. Want de tijd is weer onze grootste vijand. Heren, alle drie, dank. Uh, succes met de wedstrijden dit weekend. Eh, zegt de morgen is makkelijk trouwens. Gert-Jan, is dat in orde? Goeie Oké. Okay. Uitslagen buitenlands voetbal tot slot. Borussia Dortmund tegen FC Köln in Duitsland werd 5-0. Nürnberg, Stuttgart 2-2. Kaiserslautern, Freiburg 1-0. Hoffenheim, Borussia, München, Gladbach 1-0. En Hertha BSC tegen FC Mainz 0-0. De koploper blijft hier Bayern München, dat nog niet in actie kwam. In Engeland liet Michel Vorm de 2 door bij Swansea City. Dat uitspeelde bij Wolverhampton. Het werd daar 2 tegen 2. Wij zijn straks om 7 uur bij u terug met voetbal uit. Uit de Eredivisie in Nederland, onder andere met FC Utrecht tegen Heerenveen. Fijne dag, man. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur, de Eredivisie, VVG, RKC. Onderkast, laat open. Prachtig doelpunt. Ado NEC. Dat is bijna 3-0. Excelsior Heerengasts. Valt veel ruimte nodig en dan de bal op de steen. En Utrecht Heren Bal voor de komo Lenka. Ja, keeper beweegt tussen ze helemaal niet. Dat Lenka scoort. En de West langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.